Het is 11 uur, Jeroen Tjepkma, met het NOS Journaal. Servië heeft een nieuwe president, Tomislav Nikolic. De nationalist versloeg de liberale, zittende president Tadic... vandaag in de tweede stemronde met een klein verschil. Nikolic is een nationalist die de band met Rusland wil versterken. Hij was een bondgenoot van oud-president Milosevic. Maar in zijn overwinningstoespraak zei Nikolic... dat Servië niet zou afdwalen van het Europese pad.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 Na de terugtrekking in 2014 willen de NAVO-landen nog wel het leger en de politie in Afghanistan blijven steunen... om te voorkomen dat de Taliban weer de overhand krijgen. De kosten daarvan worden voor het grootste deel gedragen door de Verenigde Staten. Obama zal vandaag en morgen om een grotere financiële bijdrage van de bondgenoten vragen. Bij het begin van de top demonstreerden duizenden mensen in Chicago. Ze riepen leuzen tegen de oorlog in Afghanistan, tegen klimaatverandering en voor meer rechten voor de vakbonden.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 Delen van Noord-Brabant en Gelderland kampen met overlast door het slechte weer. Onder meer in Den Bosch en Rosmalen waren er problemen. In Rosmalen stond het water voor volgens ooggetuigen 30 centimeter hoog. In Den Bosch ging vanwege het slechte weer de jaarlijkse maria omgang niet door. Dat is voor het eerst in 19 jaar. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden geen intercities door blikseminslag. Ook in Nunspeet in Gelderland kwamen veel straten blank te staan. Het KNMI waarschuwt dat er de rest van de avond flinke regenonweersbuien kunnen vallen...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 Eerder op de dag waren de promotie degradatie play Daarbij wist VVV zich te handhaven in de eredivisie. Willem II promoveert. Wielrenner Robert Geesink heeft de ronde van Californië gewonnen. Gisteren had de Rabelrenner de leidersstrui overgenomen van David Sabrisky. En de compositie kwam in de laatste etappe rondom Los Angeles niet meer in gevaar. Het is Geesinks eerste succes na zijn beenbreuk in september vorig jaar. Daarnaast was er nog een succes voor de Rabo-ploeg. De 21-jarige Wilco Kelderman eindigde als zevende... en won daarmee het jongere klassement in Californië. Het weer. Vannacht nog steeds kans op een bui bij ongeveer 12 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken... die vooral smiddags uitgroeien tot een bui. De temperatuur loopt op tot 18 graden langs de kust en 24 in het binnenland. De dagen daarna blijft de temperatuur ongeveer gelijk... en houden we smiddags kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit John Jansen van Gaapen. Ons vogelhuisje deel 6 en slot. Want na één week nestelen, drie weken broeden... en nadat ik met mijn plastic waterkanon nog diverse moordzuchtige extra's, katten en duiven had verjaagd was het zover. Er heerst nu in het huisje jong Mezen geluk. Elk moment kunnen ze uitvliegen. He, he ik voel me of ik vader geworden ben. Goedenavond, apocalyptische beelden vanavond in het oog. De nakende instorting van Griekenland, de historie van het gewelddadig fanatisme... en een geval van moorddadige verstandsverwijstering, wellicht. Dat laatste gaat over de moord op de schoonzuster van filmer Joop van Wijk... die door haar man om het leven werd gebracht... in stukken gesneden en begraven... zonder dat de dader zich dat nog lijkt te herinneren. Van Wijk maakt er een film over die morgen wordt uitgezonden... en komt erover vertellen. In het boek De Weg naar Armageddon... brengt terrorisme-expert Bob de Graaf het fanatisme door de eeuwen heen in Kaart. Hoe komen mensen er steeds weer toe al het bestaande te willen vernietigen, ten einde hun heilsrijk te vestigen. Ik vraag het de schrijver. Voorts, is Griekenland nog van de ondergang te redden en te behouden voor de eurozone? Hoogleraar Banking and Finance Harald Bening heeft er een plan voor, maar wat kost dat ons en zijn wij wel bereid dat op te brengen? Bening komt hier. En in Cairo bevindt Sander van Horen zich... in de vrolijke campagnechaos voor de presidentsverkiezingen van deze week... en brengt verslag uit. Maar eerst vertellen we u nog wat morgen in de ochtendkranten staat... en nu wat het nieuws van heden is. Zondag 20 mei. Noord-Italië is vanochtend vroeg opgeschrikt... door een aardbeving die ook door veel toeristen werd gevoeld. Ik was zoiets naar vier, dus ik denk ongeveer tien over vier... En toen begon de grond plotseling te schudden terwijl wij in onze bed lagen, in onze staakerven aan het Gardameer. En mijn man die sprak de lege woorden, doe jij dat? En toen zei hij, nee, dat doe ik niet. Het epicentrum lag een stuk verderop, ten noorden van Bologna. Daar is veel schade, vooral historische gebouwen zijn ingestort. Een kasteeltje in de buurt, dat heeft een, een torentje of dat had een torentje, maar dat was uh, toch deels ingestort. Dat is erg jammer, dat is een erg mooi historisch gebouw. En dat heeft toch flink wat schade opgelopen vanaf. Ook een keramiekfabriek stortte in. Vier mensen die er aan het werk waren, kwamen om. De moeder van een van de fabrieksarbeiders kreeg het nieuws vanochtend. iets na half zeven te horen. een notitie: er Nicole moord. Bij de aardbeving kwamen zeker zes mensen om. En er is nog een aantal vermisten. Afghanistan staat bovenaan de agenda van de NAVO top in Chicago. President Obama benadrukte dat iedereen het erover eens is dat de NAVO zich moet terugtrekken uit Afghanistan. There will be hard days ahead, but we're confident dat we op de the right zijn. En what this NATO summit reflects uh, is that the world is behind the strategy that we've laid out. Eind 2014 moeten de buitenlandse legers het land verlaten. Sommige landen, waaronder Frankrijk, willen graag eerder weg uit Afghanistan, maar als het aan NAVO topman Rasmussen ligt, komt daar niks van in. There will be no rush for the exit. Our goal, our strategy, our timetable remain unchanged. Na 2014 moet Afghanistan zelf voor vrede, vrede en veiligheid in het land zorgen. Daar is veel geld voor nodig van andere landen. De VS schat tien jaar lang jaarlijks 4 miljard dollar. Nederland draagt daaraan een steentje bij. Drie jaar lang jaarlijks 30 miljoen euro. Mocht het zo zijn dat na 2014 Nederland daar niet meer met mensen aanwezig is... laten we er dan tenminste voor zorgen dat alles wat we hebben opgebouwd... dat dat ook de komende jaren goed blijft draaien. Want Afghanistan is er nog niet. De man die tot levenslang werd veroordeeld voor de Lockerbie-aanslag... is in Libië overleden aan kanker. De Libiër Al-Megrahi werd een paar jaar geleden door Schotland vrijgelaten... omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben. Boze tongen beweerden dat het verhaal was verzonnen om hem vrij te krijgen. De Schotse premier ziet het overlijden dan ook als een bevestiging... dat Al-Megrahi wel degelijk ziek was. For those who've peddled the conspiracy theories that somehow this was a, something imagined for convenience that Mr McGrath somehow wasn't really suffering from terminal prostate cancer I think it's finally time to lay that conspiracy theory to rest. De Britse premier Cameron wil er niet al te veel over kwijt. Voor hem is dit vooral een moment om de 270 slachtoffers te herdenken. Wel, of course, ik heb altijd clear duidelijk he dat hij nooit uit de gevangenis zou zijn. I Maar ik denk dat vandaag een dag is om day to remember de 270 mensen die hun leven verloren in wat een appalling terrorist act was. En dan voetbalclub Willem II, die speelt volgend seizoen weer in de eredivisie. En daar zijn de fans in Tilburg, maar wat blij mee. Vol Vanavond. Hartstikke goed, gedaan, jongens. Heerlijk, zeker. Gewoon genieten dit. Gewoon echt een tranen van het vreugde geworden. Heel. Maar we hebben het gered. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En naast me zit Rashid Finch. Die is er al in geslaagd de ochtendbladen van morgen vroeg samen te vatten en begint die samenvatting voor te lezen. Trouw maakt een analyse van de situatie bij GroenLinks... een partij waar altijd iets misloopt als het net lekker gaat, zo valt Trouw samen. Van Dalen zou speciaal voor GroenLinks het woord partijgenen moeten uitvinden... want vrijwel elke speler in het gedoe rond het lijsttrekkerschap... voelde zich op een zeker moment wel gegeneerd. Volgens Trouw schoot GroenLinks in een woedende kramp... toen Tofik Dibi zich meldde als kandidaat lijsttrekker. Ingewijden zouden hebben gezegd dat partijleider Jolande Sap... herhaaldelijk heeft geëist dat Dibi zich terugtrekt... Ze zou ook de drijvende kracht zijn geweest... achter de negatieve opstelling van de kandidatencommissie. Leers, asielbeleid niet strenger geworden. Het was een kop in diverse kranten vorige week op basis van een ANP-bericht. En NRC Next onderzoekt of het asielbeleid inderdaad niet strenger is geworden. De conclusie, het is half waar. Het asielbeleid was onder Leers veel strenger geworden... als hij al zijn plannen had kunnen doorvoeren, maar dat is niet gelukt. De meeste plannen zijn nog niet door de Tweede Kamer heen, zegt Next. Wat wel is aangescherpt is het beleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij belanden eerder op straat en Leers heeft minder vaak... dan zijn voorgangers gebruik gemaakt van de mogelijkheid... om in individuele gevallen toch een verblijfsvergunning te geven. Spits schrijft ook over uitgeprocedeerde asielzoekers. In dit geval over een groep in Ter Apel... die al twee weken lang protesteert tegen hun dreigende uitzetting. Ze leven in een tentenkamp vlakbij het asielzoekerscentrum. Maar wat doe je dan de hele dag? Vier Somaliërs spelen een lokale versie van Mens erger je niet. Op een kartonnen bord hebben ze allerlei vakjes getekend. Zo hebben we wat te doen, zegt een van de omstanders. Onder Somaliërs is ook domino populair. Irakezen spelen vooral backgammon. Verder vallen volgens Spits de heerlijke etenscheuren bij het Irak-restaurant op... en kwamen er afgelopen weekend zelfs een dj draaien. Af en toe komen er ook Nederlanders langs om hun steun te betuigen. Jullie zijn verschrikkelijk aardig, concludeert een Iraanse. De Telegraaf heeft Arjen Robbe op de voorpagina. Robbe miste gisteren in de finale van de Champions League een belangrijke penalty. Het had Robbens club Bayern de overwinning kunnen opleveren... maar uiteindelijk ging concurrent Chelsea er met de prijs van door. Komt dit nog goed, vraagt de Telegraaf zich zorgelijk af. Over drie weken begint het EK voetbal... en het verlies van Bayern en Robbe is een slechte start voor Oranje zal de komende weken bij Oranje heel wat herstelwerk nodig zijn. Zo is, volgens de krant, de mening van vele insiders. De Volkskrant schrijft over een nieuwe biografie van de Britse premier Cameron. In die biografie komt hij eraf als een ontspannen leider, volgens sommigen te ontspannen. Zo blijkt uit voor publicaties in The Times. Zo blijkt dat Cameron veel plezier beleeft aan de karaoke-machine graag een B-film kijkt en veel te vinden is op de tennisbaan. De premier speelt dan tegen de ballenmachine... die hij sinds een zwaar bevochten overwinning... op vicepremier Nick Clegg, The Clegger noemt. Volgens de Volkskrant levert de biografie een hoop munitie op aan critici... om Cameron af te schilderen als een gemakzuchtige leider. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. day. Love is strong van de Rolling Stones, alweer 18 jaar geleden. En nog een uh, crisisbericht. Je kunt uh, tweede onderkomen van Kees Richards, een, een villa in een warm oord. Daar kun je voor 43.000 euro in verblijven. Een week, als je wilt. Uh, welkom, Harald Bening, uh, hoogleraar Banking and Finance in Tilburg. Goedenavond. De acht grootste industrielanden, verenigd in de G8, die hebben verklaard... vannacht nadat ze bijeen waren geweest in Amerika in Camp David... dat ze een sterke eurozone willen behouden met inbegrip van Griekenland. Oké, okay, dat klinkt mooi, maar dan is de vraag natuurlijk... hoe? Uh, u, u hebt daar ideeën over, wat moet er volgens u gebeuren om Griekenland... In de eurozone te houden. Nou, het grote probleem op dit moment is dat er nu eigenlijk twee auto's zijn die recht op elkaar inrijden, namelijk het Duitsland en, en, en, en het beleid van de eurozone. Die zeggen van Griekenland moet de afgesproken hervorming en bezuinigingen nakomen. Ja. Terwijl heel veel mensen Griekenland denken dat deze bezuinigingen ja, zo draconisch zijn. Funest, in termen funest ja. zijn. De economie gaat fors naar beneden. Er uh, zijn alle schaarstaan goederen. Er uh, zijn grote problemen in het land. En wat je dus ziet ook bij de afgelopen verkiezingen... is dat de Grieken het psychologisch en emotioneel niet trekken. Nee. Er komen nieuwe verkiezingen aan, op zee over vier weken vandaag. Uh, en als, jullie, als dan ja. de radicale partijen in Griekenland... zowel aan de linkerkant als de rechterkant... Nog groter worden, dan zou het kunnen zijn dat Griekenland gewoon moet zeggen. ja, we kunnen niet aan de afspraken voldoen. Dan gaat Griekenland de euro uit. en dan heb je in ieder geval dat niet bereikt. Nee, tot zover akkoord. Dat, dat zien we voor ons. Maar wat denkt u, hoe moet je uit dat dilemma komen? Nou, er zijn dus. Um, men probeert natuurlijk te zeggen uh, de Griekse bevolking. Hè, het is een uh, de verkiezingen zijn een referendum over de euro. Ja. Zo probeert ook de Europese politiek, zeg maar, daar een draai aan te geven. Maar ik denk dus dat het soms ook is dat een land kan dus uh, dusdanig in de problemen uh, zitten. En dat is denk ik bij Griekenland het geval. Het land heeft nog steeds een enorm grote schuldenlast en een gebrek aan economische concurrentiekracht. Dan kun je wel bepaalde bezuinigingen, hervormingen opleggen. Maar ze zijn zo draconisch dat ze gewoon niet realistisch zijn. En die schuldenlast blijft nog een heel lang druk. De schuldenlast is, uh, voor een deel is die wat afgeboekt omdat de private sector, de banken en pensioenfondsen, zijn eind vorig jaar akkoord gegaan met een forse afboeking van de schulden. Mijn voorstel zou zijn, waar internationaal ook wel wat druk op wordt uitgeoefend, is dat ook wij als Europese belastingbetalers, want wij hebben heel veel geld uitstaan via de Europese Centrale Bank, via het Europese noodfonds, dat wij net zoals de banken en de pensioenfondsen ongeveer de helft van de schuld gaan afboeken. Daarmee krijgt Griekenland weer wat meer lucht... en uh, hoeven ze iets minder te bezuinigen op korte termijn. En daarmee geef je ook weer de wind in de zeilen aan de middenpartijen... Die, waarvan je hoopt natuurlijk dat die in de komende verkiezingen uh, uh, goed gaan scoren. Ja, klinkt nog deftig afboeken, maar ik bedoel gewoon scheld de helft van die schulden kwijt. Ja, wat de banken hebben gedaan is ze hebben van de, van de aflossingswaarde van die obligaties... hebben ze de helft kwijtgescholden, maar tegelijkertijd hebben ze de rente verlaagd en de looptijd verlengd. En effectief betekent dit een schuldreductie van 75 procent. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, waar als de banken en pensioenfondsen het hebben gedaan... waarom dan niet de overheden vanuit Europa die ook op dezelfde manier geld hebben uitstaan in Griekenland? Nee. Ja, hoeveel geld van Nederland zou daarmee gemoeid zijn met zo'n nou, operatie? Het punt is, kijk, um, als um, Griekenland echt failliet gaat... we hebben ongeveer 400 miljard uitstaan uh, vanuit Europa en Griekenland... vanuit ja. de overheden. Nou ja, dan, dan, dan is dat geld grotendeels we weg. Dat, allemaal is dan, kwijt? dat is dan in Nederland van 11 tot 15 miljard euro... Maar het grote punt is, als we Griekenland laten gaan... Hè, want er is nu heel erg een stoer taalgebruik waarvan gezegd wordt... nou ja, als Griekenland zich niet aan de afspraken houdt... nou ja, dan drogen um, we, dan stoppen we ermee... en dan moet Griekenland moet uit, uit de euro... Uit. maar dat heeft enorme implica implicaties op, in de termen van besmetting... naar andere obligatiemarkten. Want als Griekenland uit de euro gaat, is dat een waterscheiding. Want de belofte was altijd, je gaat de euro in, en dat is altijd... Wat betekent het nou als Griekenland uit de euro gaat? Dan betekent het dat obligatiehouders van landen als Italië... en Spanje en Portugal denken van ja, hoe zit het met die landen? Want als die landen in de problemen zitten... gaan ze misschien ook failliet en gaan ze ook uit de euro. En dan krijg je dus na alle waarschijnlijkheid een grote storm... richting die obligatiemarkten van met name Spanje en Italië. En dan komt er een heel belangrijk moment in Europa... want gaan we dan die landen steunen of niet? Als we ze niet steunen, dan valt de euro uit elkaar... Als we ze wel steunen, moeten we het Europese noodfonds... wat we daarvoor hebben, ja. dat moet fors omhoog. Eh, van wat er nu zit, er iets van 700 miljard in. Maar dat zal waarschijnlijk een kleine 2000 miljard erbij moeten... als garanties om het signaal te geven aan beleggers... wij vanuit Europa staan garant voor ja. Spanje en Italië. En Griekenland was een geval apart. Maar is het, is het een, een reële weg om, om Griekenland weer op die manier bovenop te kijken? Is net zoiets als met Argentinië schrapt de schulden, de devalueerde munt... Ja. en dan beginnen we van, om een stapje lager opnieuw te groeien? Ja, dat is een heel, daar heeft u gelijk in. Wat natuurlijk het punt is, is dat in Argentinië... die had een, had een eigen munt die ze vastgeklonken hadden aan, Amerikaanse, aan de dollar. Uh, aan de door. Ja. Terwijl Griekenland zit natuurlijk in, dat, in, dat, in, oh. in euro. Euro. Ja. En het punt is: als Griekenland eruit gaat, heeft dat bepaalde besmettingseffecten naar andere landen binnen Europa. Dus in dat opzicht is een Griekse uh, exit, het verlaten van Griekenland van de euro, heeft veel grotere implicaties. Dan... En we zijn er nog niet op voorbereid. Nee, maar vorig jaar zei minister de Jager nog: we krijgen alles tot op de cent terug. De ten... Ja, en, en dat is uh, nou daar, De meeste internationale financiële experts hebben toch steeds gezegd: van Griekenland heeft zo'n perfide mix tussen een Enorm hoge schuldenlast en een gebrek aan economische concurrentiekracht dat dat gewoon niet realistisch nee. was. Dat hebben we ook gezien. De banken, pensioenfondsen zijn begonnen met afboeken, maar nog steeds is die schuldenlast veel te hoog. Ja. Het probleem bij politici is natuurlijk op het moment dat ze dat nu moeten erkennen, dan heb je natuurlijk een probleem, omdat natuurlijk ook bepaalde, in, in, niet alleen in Nederland, maar naar andere landen, hebben vooral de populistische partijen gezegd: ja, is... Griekenland gaat dat nooit terugbetalen. Allee. En die krijgen dan gelijk. Maar de situatie maar wordt. Dat maakt uw voorstel ook een beetje onrealistisch. Alle politici hameren op het terugbetalen ja. van die schulden. Ja. En daarbij sluiten ze aan op de stemming van de mannen in de straat. Van de ja. die Grieken moeten betalen en bezuinigen en de buikriem aanhalen. Ik zou hopen dat we het zouden kunnen uitstellen tot na de verkiezingen van 12 september in Nederland. Maar met wat in Griekenland gebeurt op dit moment is zo urgent dat dit tot een, tot waarschijnlijk tot een ontknoping gaat komen gedurende de komende vier weken. We kunnen niet meer wachten. En het is nu dus essentieel dat we de goede maatregelen nemen. Want als Griekenland uitgaat en we zijn onvoorbereid... we hebben het noodfonds niet opgehoogd... dan komt de hele euro onder grote druk te staan. Hmm. Een uh, drastisch scenario waar u schetst. Nou, er wordt heel erg ook, uh, als je kijkt wat er nu internationaal geschreven wordt... ook uh, uh, de zorgen nemen heel erg toe. Je ziet ook dat Griekenland begonnen is... dat mensen begonnen zijn met geld van de bank te halen... Ja. Um, de, nou, dat is nog niet uh, op grote schaal. Maar de, het gevaar is natuurlijk dat als er een, het vertrouwen iets verder wegvalt in Griekenland... dat je wel zoiets krijgt. En dan haalt het land niet eens de verkiezingen. Dus er is urgentie nodig. De Europese regeringsleiders komen woensdag ook met een informele top bij elkaar. De Franse president Hollande heeft al gezegd dat hij ook iets met Eurobond's ja. wil bespreken. Dus, dus je ziet dat de graad van urgentie neemt toe. Harald Bening, uh, dank u zeer voor uw toelichting op de crisis in Europa. Goedenavond. Dat uh, waren fits en de tantrums met picking up the pieces. Woensdag beginnen de presidentsverkiezingen in Egypte. Correspondent Sander van Hooren, uh, goedenavond. Goedenavond. Sinds gisteren in Cairo aanwezig. Hoe is de sfeer in de hoofdstad? Ja, wel vrolijk eigenlijk, vind ik. Ik uh, heb wat rondgereden en overal zie je posters hangen. Dat is natuurlijk logisch uh, met de kandidaten. Maar op heel veel kruispunten ook uh, wordt er gewoon echt campagne gevoerd. En dat gebeurt in alle vriendelijkheid. Ik heb uh, wat langer op een uh, kruispunt ergens in uh, Giza gestaan. Dat is het deel van Cairo, waar de piramides zijn. En daar stonden eigenlijk alle grote kandidaten wel naast elkaar. En uh, die deelden ook af en toe uh, foltertjes aan elkaar uit. En ja, nogmaals, dat gebeurde in alle vriendelijkheid. Het is ja. echt, er is wat te kiezen. Iedereen beseft uh, dat. En wat ik nog wel het meest mooie vond... Uh, kijk, de presidentsverkiezingen in het verleden... wist je natuurlijk toch wie er ging winnen, Mubarak. En nu weet oprecht niemand wie er woensdag als winnaar uit de bus komt. Nou, wie zijn de voornaamste uh, overgebleven kandidaten dan? Nou ja, je hebt uh, twee uh, islamisten. Uh, eentje namens de moslimbroeders, Morsi. Uh, dat is de officiële kandidaat. Maar er is er ook eentje die uh, heeft zich een tijdje geleden afgesplitst... van die uh, moslimbroeders, uh, Abul Fatouh. En die profileert zich als een iets gematigder... en iets uh, meer liberale kandidaat. Die doet het ook heel goed. Dan heb je een naam die je uh, waarschijnlijk al wat beter kent. Amr Moussa. Die was mm -hmm. minister in uh, een van de kabinetten van Mubarak. Maar was daar wel heel kritisch. Uh, is voorzitter geweest ook van de Arabische Liga. Het samenwerking verband van Arabische landen. Ja, die doet het heel goed. En dan heb je ook nog uh, een, een laatkomer, Ahmed Shafiq. Dat is echt de kandidaat zeg maar, van het oude regime. Uh, dat is iemand die uh, premier was toen uh, hier achter mij... de mensen op het Tahrirplein stonden te demonstreren. Dus dat is echt een, een, een kandidaat die door veel Mubarak-aanhangers gesteund wordt. Dat zijn op dit moment de vier ja. voornaamste kandidaten. Je noemde de moslimbroederschap al. Uh, nou waren de parlementsverkiezingen een enorm succes voor die uh, beweging. Hoe, hoe staat hij er nu voor? you <laughs> minder goed. Kijk, je zou zeggen dat als ze daar zo'n zo grote overwinning hebben, dan is het een kwestie van het mobiliseren van mensen. Maar ja, mensen zijn toch wel teleurgesteld in die moslimbroeders. Die beloofden van alles. En in alle redelijkheid kun je natuurlijk zeggen dat ze dat nooit konden waarmaken. Maar toch wordt ze dat wel kwalijk genomen. Dus ik spreek een hoop mensen die uh, zeiden dat ze tijdens de parlementsverkiezingen op uh, de moslimbroeders gestemd hebben. Maar die nu toch op een andere kandidaat stemmen. En dan heb je daar dus opeens die afvallige moslimbroeder, Abu Fatouq. En die gooit daar dus in die groep hoge ogen. Ja, nou zijn woensdag en donderdag die verkiezingen. Maar uh, wat dan? Is er al een constitutie <totstutie> met democratische spelregels en dat allemaal? Nee, kijk, dat is, dat is de grote grap eigenlijk. dat je, uh, je verkiest een president waarvan het functieprofiel nog niet zo uh, duidelijk is. En het leger komt morgen met een, uh, een, een amendement op de, op de grondwet... waarin dat soort dingen geregeld moeten worden. Maar dat is natuurlijk een hele rare constructie. Dat je een president kiest, dat je inmiddels een gekozen parlement hebt en dat het leger dus nog altijd heel veel in de melk te brokkelen heeft. En dat is, dat is eigenlijk de grote schaduw die boven die verkiezingen hangt, het leger. Ze hebben beloofd dat op het moment dat dat democratische proces wat is afgerond, wat begon tijdens de revolutie, eh, dan zullen ze zich terugtrekken, zullen ze de macht overdragen aan de burgers, aan de president en het parlement. Maar gaan ze dat doen? En onder welke voorwaarden? En je hoort vandaag ook tijdens al die bijeenkomsten hoor je heel veel theorieën over hoe het leger toch probeert te manipuleren wie de president wordt. Dat ze bijvoorbeeld die kandidaat namens het oude regime, Shafiq, dat ze die uh, naar voren proberen te schuiven... en ervoor proberen te zorgen dat hij wint. Dus ja die rol van het leger, dat, dat wordt een hele belangrijke ja. natuurlijk. Ook voor de toekomst. Kortom, er is enige angst dat de verliezers zich niet zullen neerleggen... bij het succes van de winnaars. Uh, dat is een hele grote angst. En uh, de verliezers die, uh, kunnen wel eens wapens hebben. En dan wordt het natuurlijk een, een heel uh, vervelende aangelegenheid. Sander van Horen, bedankt. We horen je binnenkort ongetwijfeld weer over de presidentsverkiezingen in Egypte.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 prettige muziek, Tanita Tikaram, Good Tradition. En nu het einde der tijden, het heeft mensen altijd gefascineerd... en de meest gefascineerden wilden het desnoods met geweld naderbij brengen, ten einde het heilsrijk te stichten. Professor Bob de Graaf, uh, welkom. Hoogleraar inlichtingen en veiligheidsstudies aan de Universiteit van Utrecht... en aan de Defensieacademie in Breda. U schreef op weg naar Armageddon, de evolutie van fanatisme... Viel me op, anders breif ik, komt er niet in voor. Was uw boek al af toen hij uh, vorig jaar in Oslo tientallen mensen vermoordde? Ja, hij kwam net op het randje. Hè, dus ja. ik had nog even de keuze, pers ik hem erin of niet? Uh, maar wat ik in mijn boek doe, is uh, voornamelijk de verhalen vertellen... die mensen hebben aangezet om geweld te gaan gebruiken... Ja. En met name de succesverhalen hè, waarbij grote groepen mensen uh, in beweging gekomen zijn. Ja. Je kunt zeggen, Breivik had het verhaal wel. In die, dat hij voldoet zich... wel aan het profiel van de fanaticus. Ja, alleen uh, hij kreeg, uh, ik zal maar zeggen, uh, tot nu toe geen massa mee. Nee. Er staat in uw boek ergens een heel mooie prent. Dan zie je stoere arbeiders met een grote hamer en sikkel, rokende fabrieken, stralende zonsopgang. En dan de tekst van Lenin. Ja, wij gaan alles vernietigen en op de ruïnes zullen we onze tempel bouwen. Dat lijkt me eigenlijk de perfecte samenvatting van het fanatisme. Ja, ik denk dat daar uh, twee elementen heel duidelijk in naar voren komen. Het, het eerste is: uh, je moet eigenlijk de oude maatschappij moet je totaal wegvagen om een nieuwe te kunnen neerzetten. Het nieuwe Jeruzalem, zoals het in de christelijke variant heet. En wat je ziet aan die uitspraak van uh, Lenin... Hè, het woord tempel dat hij gebruikt... dat geeft aan dat toch ook in allerlei seculiere ideologieën... men vasthoudt aan die religieuze elementen... die eigenlijk het oerverhaal van, het, van de apocalyps hebben gevormd. Ja, u noemt nou het woord seculier... en de ondertitel luidt de evolutie van het fanatisme... maar het viel mij eigenlijk op... het begint aanvankelijk met allerlei bewegingen... religieuze, fanatieke bewegingen... dan wordt het seculier fanatisme en als fascisme en communisme ten onder zijn gegaan... hebben we nu weer vooral met religieus fanatisme te maken. Dus eigenlijk een evolutie uh, zie je niet zo erg. Minder wordt het niet. Uh, nee, minder wordt het niet. Uh, ook niet in de seculiere varianten. Uh, wat ik laat zien bij het hedendaags fanatisme is dat... De uh, religieuze variant beslist niet weg is. Hè. Dus, nee, ja. uh, bijvoorbeeld zie je dat aan het, uh, de christelijke milities... in de Verenigde Staten die bereid zijn de eindtijd te brengen. Uh, je ziet het ook bij bepaalde stromingen in Iran... rondom uh, president Ahmadinejad. Uh, maar tegelijkertijd zie je, uh, als je kijkt naar de uh, islamistische stromingen... Hè, de, zeg maar, de stromingen à uh, al-Qaeda, Bin Laden, etc. Daar zie je dat eigenlijk religie en ideologie in eenvloeien. En, eh, dus dat is op zich al één punt, punt van evolutie. Het andere is dat vroeger mensen heel erg vast zaten aan een plaats in hun omgeving. En Nederlandse wederdopers die de stad Münster of de stad Amsterdam wilden ja. gebruiken als de plaats waar God zou neerdalen. Uh, of uh, uh, Britten die het in, in Londen lieten gebeuren. Maar nu zie je dat er eigenlijk een fixatie ontstaat, nu de wereld groter is en plaatsen bereikbaarder zijn geworden, op het daadwerkelijke Jeruzalem. He, het is niet meer het fictieve Jeruzalem, maar het echte Jeruzalem, waar mensen vanuit de stroming van het jodendom, vanuit de islam en vanuit het Ze christendom focuseren fixeren op die stad. Ja, dat ja. valt, valt mij ook op. Het namenregister alleen maar doornemend dat er eigenlijk maar één Nederlander in uw boek voorkomt, uh, Jan Beukels. Ja. Zijn Nederlanders minder vatbaar voor fanatisme? Nou, u noemt Jan Beukels ook wel bijgenaamd Jan van Leijden. Uh, en, en dat is toch wel één die heel exemplarisch is geweest. Hè? We praten dan over de jaren 1534, 1535... waarin een groep wederdopers onder zijn leiding in uh, Münster de stad bezet houdt eh, vanuit de gedachte dat God daar gaat neerdalen... dat daar de tweede komst van Christus komt. En eh, hij is eigenlijk ook in de eeuwen daarna gezien als wel een voorbeeld. Hè. Dus mensen eh, zeggen ook later nog van andere apocalyptici... Van, dat is de nieuwe Jan van Leiden. Ja, ja, ja. Eh, dus hij is echt wel de geschiedenis ingegaan als een tamelijk belangrijke figuur... En je ziet ook aan de figuren en de stroming van Jan van Leijden... iets anders wat heel interessant is. Dat is dat de overheid keihard ingrijpt... He, zodra ze de kans hebben om terug te slaan ten aanzien van apocalyptici. Want er zijn in uh, de nasleep van Münster... en de poging om Amsterdam in te nemen... in, in Nederland, het, het, het relatief gematigde Nederland... 2000 wederdopers omgebracht op de meest verschrikkelijke wijze... Ja. door de overheid. Maar mijn, mijn vraag, zijn Nederlanders niet zo vatbaar voor fanatisme... dat we bij Jan van Leijden moeten laten? Um, ik, ik denk dat eigenlijk uh, overal over de wereld zie je het gebeuren... als er maar een, een goede constellatie voor is. Kijk, mijn verhaal gaat met name over de mensen... die succes hebben gehad met hun verhalen. De hele grote stromen die, die miljoenen meekrijgen. Maar... Uh, daartegenover staan natuurlijk ook honderden, zo niet duizenden figuren... die hetzelfde hebben geprobeerd, kijk naar Breivik... en die geen ja. massa-aanhang meekregen. Ja. En ik, ik denk dus dat over de hele wereld komt het voor. Uh, uh, maar, maar de meeste ervan eindigen uh, in het gekkenhuis en soms ja, op de dat brandstapel. Is het, dat is veruit het meest geruststellende aan uw boek... dat, dat eigenlijk nog nooit een fanaticus gelijk heeft gehad of gekregen, zoals het op pagina 11 <laughs> kort weg staat. Ja, tot, tot op de dag van vandaag niet. Dus in dat opzicht ben ik een echte historicus... en ik zeg van, na elke ramp gaat uh, de volgende dag toch de zon weer ja. op. Maar over Nederlanders gesproken, hoe zit het dan met iemand als Volker van der Graaf... of Mohammed B. die, die Fortuin of Van Gogh vermoord hebben? Ziet u die als fanatici? In, in uh, nou, Volkers van de G is een, een wat lastige figuur, omdat hij zich niet zo over zijn intenties heeft uitgesproken. En dat is eigenlijk, mijn boek nee. draait om intenties, um, uh, anders dan puur de handeling. Um, en ze, he, ze hebben niet echt een massa-aanhang nagestreefd. Dat is toch ook wel het idee dat ik uh, probeer te beschrijven in mijn boek, waarbij je dus een hele sterke tegenstelling krijgt tussen een wijgroep en een zijgroep, zoals bijvoorbeeld tussen de Nationaal Socialisten en de Joden. Ja, het woord, woord fanaticus wordt in, in taalgebruik veel breder gebruikt dan u het nu doet. Er spraken sprake van El Gore is een milieufanaticus. En uh, eigenlijk iedereen die meent de waarheid in pacht te hebben. Dat, uh, ja, dat, ja, ik ben, ik ben eens... Zelf toen ik met onderzoek begon gaan kijken... in welk verband kom je die term fanatiek nou tegen. Hè? Dus dan heb je ook de fanatieke postzegelverzamelaar en de fanatieke kolver. Maar mijn definitie van fanatisme betreft met name... de combinatie van eindtijdgeloof en geweld. En ja. Dat is eigenlijk ook de oorspronkelijke betekenis ervan. En die wat bredere betekenis die is eigenlijk pas in de 19e eeuw opgekomen. Ja, maar het is dus niet zo dat iedereen die... Zoals een, een Johan Cruijff die zegt... ik maak zelden fouten omdat ik moeite... Heb mij te vergissen. <lacht> He, dat is tamelijk... Eh, ja, erg de waarheid in pacht hebben. En dan daarmee over Ajax heen walst. Dan zegt u, daar wordt het begrip fanaticus toch een beetje opgerekt. Ja, ten opzichte van de oorspronkelijke betekenis van geloofse ja. ja, ze noemen mij vaak een wandelfanat. En dan word ik altijd heel kwaad. Want de fanaticus, het heeft toch een nare bijklank. en uh, ja. Uw boek illustreert dat, ruimschoots. Ja, ja, ja. Hoe... hoe Hebt u een verklaring voor dat door de eeuwen heen... mensen steeds weer vatbaar blijken voor dat idee... van het heilsrijk moet gevestigd worden... en alles wat we nu hebben moeten, moet weg ten koste van wat dan ook? Um, ja, zijn eigenlijk, het is steeds een combinatie van twee dingen. Het één is dat de mensen het idee hebben... dat de wereld zoals die nu in elkaar steekt eigenlijk niet klopt. Het idee van de wereld staat op zijn kop. Duitsland vlak na de Eerste Wereldoorlog is daar een goed voorbeeld van... Het kon eigenlijk niet dat Duitsland die oorlog had verloren. Het kon eigenlijk niet dat Duitsland zo'n enorme inflatie kende. En tegelijkertijd is er ook altijd dat idee van hoop. Het idee van ja. dat het op hele korte termijn beter kan worden. En die combinatie van aan de ene kant van eh, het kan niet slechter worden... en aan de andere kant van maar morgen kan het ook helemaal goed zijn... als wij maar even ons best doen. Dat heeft mensen tot dat geweld gedreven. Dat blijft aantrekkelijk ook in deze tijd. Ja, dat gaat niet over en dat is misschien een van de sombere uh, conclusies van mijn boek. Uh, dat eigenlijk het een bijna antropologisch gegeven is dat mensen denken van... er, er moet gerechtigheid komen en uh, de eerste zullen de laatste zijn... en de laatste zullen de eerste zijn. Dinsdag ligt het in de boekwinkels op weg naar Armageddon van Bob de Graaf. Dank u zeer. Graag gedaan. Will you tell me when the lights are fading? Cause I can't see, I can't see. Take no- Amy McDonald, run van haar album This Is The Life. Goedenavond, filmmaker Joop van Wijk. Hallo. Morgenavond is van u op Nederland 2 te zien de documentaire Anatomie van een Moord. En dat betreft de moord op uw schoonzuster. Zonder nou de plot te verklappen, kunt u in het kort schetsen wat, wat de toedracht van die moordzaak was? De toedracht van de moord. Um... Nou, in ieder geval zoals uh, mijn vrouw en ik die dan vernamen was... dat uh, in eerste instantie uh, mijn schoonzuster vermist uh, was. En uh, nou, dat we daar uh, hem, de, de, de echtgenoot uh, met twee kinderen die achterbleven... Uh, hebben probeerd te steunen in die tijd en zoeken naar haar. Dat is op een gegeven moment niet gelukt. Na ongeveer een maand werd zij uh, uh, gevonden in de Dardenne... en uh, bleek ze te zijn vermoord. ja. En uh, nog weer twee weken later bleek dat de echtgenoot de dader was. Ja. En waarom wilde u hier een uh, film over maken? Ja, ik zou bijna zeggen, ik dacht dat ik je het nooit zou vragen. Maar dat is een, een, een lastige vraag voor mij. Dat is eigenlijk al uh, begonnen tijdens die rechtszaak. Ik, uh, ik had zoveel details van die zaak uh, meegekregen. Uh, vooral... Uh, ik had zelf niet zo'n enorme goede uh, band met mijn schoonzuster. Die kende ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar uh, ja, ik was natuurlijk toch heel geschokt door die zaak. En in die rechtszaak uh, zag ik dat, uh, merkte ik dat de dader, Jos, uh, eigenlijk, zich, mijn eigenlijk zwager zich eigenlijk niet besefte wat hij gedaan had. Althans, dat was mijn sterke indruk. Ja. En uh, vanaf dat moment dacht ik eigenlijk, ik wil daar een film over maken. waarin. Ja zeg maar lacunes in dat verhaal van hem eigenlijk uh, dacht ja. ik nou die kan ik dan als het zelf bedenken. En uh, daar heb ik er heel lang mee gespeeld met dat idee. En uh, dat doe ik overigens nog wel. Uh, maar uh, twee jaar geleden kwam eigenlijk de mogelijkheid om er een documentaire over te maken. Toen heb ik mijn vrouw gevraagd uh, denk je dat hij mee zou willen doen. Want ik dacht dat dat wel nodig zou zijn. Uh, en toen zei ze nou volgens mij gaat hij dat wel doen. En dat ja. zei de pleegmoeder van de kinderen die ik daar ook over consulteerde, die zei ook... nou, hij gaat vast wel meedoen. Ja. En toen heb ik hem gebeld. En dat is het begin van de film eigenlijk. Ja, dat zie je. Toen hebt u hem geïnterviewd. Waarschijnlijk diverse malen voor de film. Maar... Nee, ik heb eigenlijk één heel erg lang gesprek met ja, hem gehad. Ja. Ja. Ja. ja, en dat begint, uh, kan ik verklappen als kijker... ik heb het gezien, nogal uh, ongemakkelijk... met het wat uh, schutterig uh, koffiezetten. Ja, ja. Dat, uh, dat was geen gemakkelijke ontmoeting natuurlijk. Nee, dat was, een, uh, dat was heel spannend uh, voor hem ook. Uh, ik had, hij, hij had mij natuurlijk al die jaren ook niet gezien. En uh, uh, in, in principe wist hij eigenlijk ook niet dat ik kwam uh, vragen of hij mee ging doen met een film. Nee. Hij uh, dacht, uh, na elf jaar wil mijn zwager met mij praten over uh, wat er in die ja? tijd allemaal oh, gebeurd is. Hij wist niet wat, u, wat, u, wat het doel was van uw komst. Nee, in eerste instantie niet. Nee. Dat heb ik hem pas aan het eind van het eerste gesprek uh, heb ik hem dat gezegd. En waarom wilde hij meewerken, denkt u? Ja, dat is een, wel een beetje een raadsel, nog steeds wel, voor mij. Uh, nou, ik denk dat hij in ieder geval heel sterk uh, het gevoel heeft... dat het belangrijk is dat, dit, uh, dat zijn verhaal uh, gehoord wordt en, ja. en, en verteld wordt. En met name ook aan Wies, mijn vrouw, en ja. wellicht aan de kinderen. Hij wordt in de film omschreven als een onopvallende man. Hè? Er staat zelfs een saaie sok. Ja, een zijensok, zijensok. hè? He? Ja. Hebt u nu enig idee waarom hij die moord begaan heeft? Nou, dat weet, dat, nee, dat weet ik niet echt. Ik weet alleen maar wat hij daar zelf over zegt. Uh, uh, dat, dat, uh, en wat ik, wat ik heb kunnen opmaken uit, uit gesprekken met experts, zeg maar, daarover... is denk ik dat er zich in de loop van de tijden een... een van hun huwelijk, dat hun eerdere aantrekkingskracht ten opzichte van elkaar eigenlijk in een soort tegendeel is omgeslagen. In mijn idee heeft dat misschien ook wel iets te maken met het feit dat ze kinderen kregen, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten hoe ze daarmee nee, nee, nee. om moesten gaan. En dat toen hun hele verschillende manier van zijn eigenlijk bleek. En dat zich, ja, omdat hij iemand is die, denk ik, niet zo goed met zijn eigen emoties om kan gaan, dat er zich in de loop der tijden, ja. uh, die agressie in, in hem heeft opgehoopt. Ik ja, het die... idee, als, als je kijkt, van hij heeft, er waren allemaal spanningen met uh, depressies en drank, en dat heeft hij allemaal krampachtig toegedekt, totdat op een gegeven moment stoppen doorsloegen. Ja, daar lijkt het op, dat ja. is in ieder geval zoals hij het zegt. Ja. En toen heeft hij niet alleen uw schoonzus vermoord, maar ook uh, in stukken gesneden en haar uh, begraven, en hij heeft vooral een maand lang gedaan alsof ze was verdwenen. Ja. Dat is wel frappant. We luisteren even naar een fragment uit de film... waarin de dader uitlegt hoe hij die maand heeft beleefd. De hele periode die daarna kwam, dat herinner ik me wel dat er geen stress was. Het was een hele harmonische tijd. Uh, thuis het liep alles op rolletjes. Ik herinner mij dat het een hele... Ja, het klinkt misschien heel cru en, en, en, en hard... Maar het was een, een, een, een harmonische, prettige tijd voor, voor, voor de thuissituatie. <lacht> In zoverre, ik, ik, ik zorgde voor de kinderen, ik, ik, ik ging naar mijn werk. Ik, er, er werden heel veel uh, dingen. De zus zei van, uh, ja, uh, ken je dat programma vermist? Ja, zeg je, wat zo gehoord? Uh, ja, misschien kunnen we daar misschien een oproep uh, plaatsen. Ja, en dat is zelfs gebeurd. Hè? Hij is vermist geweest en dan zit hij pontificaal in de studio om een oproep te doen om zijn vrouw te vinden. Ja. Ansel, kom alsjeblieft uh, terug, al is het maar ja. voor de kinderen. Ja. ja, hij spreekt over een harmonische tijd, dat is inderdaad wel cru. Hij eindigt dat stukje overigens ook nog met, uh, ja, ik dacht de hele tijd misschien komt ze nog wel terug. Ja. Ja, de, de, de, uh, hij houdt staande dat hij eigenlijk niets meer weet... van die, die dag en die gruwelijke daden daarna... dat uh, uh, begraven en dat het allemaal is weggezonken. Gelooft u hem? Ja, dat is een gewetensvraag hè? Uh, of ik hem geloof. Uh, ik, ik geloof dat ik wel geloof dat hij gelooft dat hij dat gelooft. Als hij... Uh, uh, aan de ene kant zegt hij: Ik weet niks meer, ik weet geen details meer. Maar er zijn andere uh, stukken details, weet hij toch nog heel erg goed. En, en met name die discrepantie tussen de dingen die hij wel weet en die hij niet weet. Uh, het komt hem ook wel heel goed uit, bepaalde dingen ja. te weten. En dus, uh, uh, ik denk wel dat hij uh, niet. Bewust dat ligt, maar ik denk wel dat hier eigenlijk dat het nog heel erg dicht onder zijn oppervlakte ligt. Als, als kijker hou je het gevoel over dat het niet, heel, niet echt onmogelijk is dat het allemaal gedelete is in zijn hoofd. Ja, uh, dat heb je dan bereikt, dat wij er nog lang over naspreken op de bank thuis. Nou ja, kijk, uiteindelijk is mijn idee ook niet per se dat ik uh, mensen wil. Uh, uh, vertellen hoe, uh, wat ze ervan moeten vinden... en wat ze erover uh, moeten voelen. Nee. Uh, ik, op een paar manier zou je de film ook nog... Uh, ja, het is echt een reconstructie. In die zin ook een thriller. Dat ja. je uh, in het begin denkt, het zit zo. En na een tijdje denk je... Oh, maar het is misschien toch anders. En weer en, en verderop nog weer anders. En als die afgelopen is... ja dan krijg je eigenlijk nog weer, weer een nieuwe, nieuwe blik... op, op die zaak. En, uh, nou... Ik, ik hoop dat mensen erover napraten. Want er zijn op verschillende manieren is daarover na te denken. Ja. Heeft hij zelf de film gezien? Uh, inmiddels wel, denk ik, ja. En? Ik heb geen reactie van hem. Nee? Nee. Maar wat denkt u? Of wat denkt uw vrouw, de zuster van de vermoorde? Nou, het, het is heel goed mogelijk dat hij uh, ook denkt van... Ja, dit is mijn verhaal. Dat klopt. Ik ben blij dat ik uh, meegedaan heb. Die kans bestaat. Nee, ja, maar ik weet het echt niet. Nee. En toen u hem ontmoette, had u het idee dat hij veranderd is? Door, hij heeft jaren in de gevangenis gezeten, na kunnen denken. Nou, ik had eerlijk gezegd uh, uh, wel die verwachting dat hij veranderd zou zijn. Maar mijn vrouw kreeg gelijk. Hij was nog precies zoals uh, in die rechtszaak. Ja, oké. Okay. Nou, uh, het is een uh, boeiende film. Intrigerend ook. En hij is dus te zien, zeg ik nog even voor de luisteraars... morgen om 20.25 uur 25 op Nederland 2. Anatomie van een moord. Joop van Wijk, dank u wel. Geen dank. Uh, dit was Met het oog op morgen. Zometeen uh, de Jannemannen. Morgen presenteert Eva Jinek. En Met het oog op straks eindig ik met dageraad uit de nieuwe verzamelde gedichten van Charles Ducal... De zon komt op. Wij proeven elkaars adem. Op het behang komen de lelien in bloei. Sta op, mijn lief. Uit het getal der dagen treden datum ons nieuwsgierig tegemoet. Door God gewild, door ons te leven. Zie, op moddertenen komt de kat om melk. Een fijn symbool. Wat zoudt gij vrezen? Brood en krant worden op tijd besteld. Vier sneetjes en een appel in mijn trommel. De Boekenkast met Fondos Lucifer. Dank God, de opstand is nog niet begonnen. De schepping spreekt perfect vanzelf. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten